Wij rijdt hard. Maar we gaan terug naar de Kuip. Ronald. Graziano Pelle zet Feyenoord op 1-0. Op een voorzet van Bruno Martens Indi. Dit is het handelsmerk van de Italiaan. Dit is waarom Graziano Pelle zo belangrijk is. Ja, je hoort het misschien wel. De Kuip ontploft werkelijk. Dit is de pure opluchting die nu hier van de tribunes neerdaalt op het veld. Daar waar de spelers ook buitengewoon vrolijk en vrij zijn natuurlijk. Het is een aanval over de linkerkant waar Bruno Martens Indi de diepte zoekt. Eigenlijk niet gedekt is, er loopt niemand met hem mee. Hij geeft vanaf de zijlijn ongeveer die bal richting het 5-meter gebied. En Pelle tornt daar boven, veldman uit en kopt de bal in de verre hoek. 1-0 voor Feyenoord, Graziano Pelle, Sebastian. In het Olympisch Stadion schaast Koen Verwij en met ruime voorsprong op Rens Rotteveel. Snelste tijd op de 1500 meter staat op naam van Rianquet in 15-17. En hier komt de zilveren medaille winnaar van de Olympische 1500 meter. Die gaat hij nog eens hard uithalen, want wint in 1 49, 2, wat een overmacht. En Rotterdam wordt in 51-28 tweede op de 1500 meter. Blijft ook tweede in het klassement achter Koen Verwij. Maar Koen Verwij heeft op de 10 kilometer 44 seconden en 78 honderdste van een seconde voorsprong. Later vanmiddag op Rens Rotterdam. Dat is alsof je met 6-0 zo'n beetje voorstaat. Als het een voetbalwedstrijd zou zijn. Dus Verwij heeft die NK-ticket wel in de zak. Wij gaan terug naar de Kuip in Rotterdam. Naar Andy Houtkamp en Ronald van der Geer bij Feyenoord-Ajax. De twintigste van Graziano Pelle dit seizoen zorgt voor enorme opluchting in de Kuip. Dat was er eigenlijk al eerder deze week over Pelle gesproken. Toen bleek dat hij mocht meedoen. En hoe belangrijk dat is voor deze wedstrijd, dat blijkt vandaag wel. Want hij zorgde dus na een half uur spelen dat Feyenoord op 1-0 staat. Schaken loopt de bal over de zijlijn. Maar je ziet, het is wel een mooi gezicht hoor. Ja, het zijn natuurlijk alleen maar Feyenoord-supporters in de Kuip omdat de Ajax-supporters niet mogen komen. En de hele Kuip is aan het springen en aan het juichen van ...verwege de doelpunt van Graziano Pelle. Balbezit voor Ajax. Kijken hoe Ajax deze klap kan verwerken. Balbezit voor Veldman, die zich door lelijk in het ootje liet nemen door Graziano Pelle. Dat heeft hij met meer voorstoppers gedaan, met meer centrale verdedigers. En nu dus Veldman die gewoon geen antwoord had op die beweging naar de eerste paal van Graziano Pella. Hij riep erom. Maar in, die gaf hem echt op maat. Nu moet het antwoord van Ajax komen met Kiesna. Uh, maar die krijgt die bal achter zich gespeeld, moet nu. En nu wel aan met diezelfde Bruno Martens Indi. Een banaan nu ook op het veld die uh, vanaf de tribune is gegooid. Bal bezit nog altijd voor uh, Kiesna. Kiesna met Martens Indi. Allemaal uh, zo'n beetje bij de achterlijn van Feyenoord. Balverlies is er, maar Van Rijn brengt hem dan toch terug. En de kopbal van de Jong gaat maar net voorlangs. Er was wat, uh, ja, wat gerommel achterin toch bij Feyenoord. Bruno martens Indi en uh, Filena die elkaar niet helemaal begrepen. En uiteindelijk was daar bijna het profiteren dus van uh, Siem de Jong. Die banaan wordt nu naar de zijkant gebracht door een van de Ajax-spelers. Deli Blind geeft hem aan Ed Jansen, de vierde man. Die laat hem leeglopen en uh, neemt hem lekker mee voor zijn kinderen, denk ik. Uh, vraagt misschien of er uh, straks nog één gegooid kan worden. Want volgens mij heeft Ed Jansen twee kinderen. <lacht> Goed, één is er alvast binnen, die andere komt eraan, kleine jongen. Uh, bezit voor Feyenoord. Congolo namens de Rotterdammers naar Bruno Martesini. Ik dacht even dat ik hem erin zag bijten. Maar dat heeft weinig nut als Ajax -bal, Feyenoord balbezit heeft met Filena. Filena kijkt en wordt gevraagd door Martensindi. Die krijgt hem ook. Kaatsteven met Filena. Bal gaat naar Pelle. Pelle krijgt een beuk in de rug van Paulsen. Maar het spel gaat verder. Als Veldman de bal... Dat is altijd lastig zo'n stilstaande bal te moeten koppen. Die krijg je bijna niet naar voren. En dan is er even Klaasie die ertussen zit. Maar uiteindelijk is de rust daar bij Sillessen die de bal heeft kunnen oppakken. Speelt de bal naar Veldman. Veldman die ziet er niet echt... Lekker uit. Die is wat onrustig daar achterin. En dat zal zeker ook te maken hebben gehad met uh, al die klappen die Ajax kreeg van uh, Salzburg. Want toch zes doelpunten tegen in twee wedstrijden. Uh, tegen toch de Oostenrijkse nummer één. Ja, dat, uh, dat komt toch ook aan. Ajax in balbezit. Maar het gaat niet echt best hoor. Want het is uh, kaatsen uh, richting uh, Blind was dat. En Veldman krijgt de bal met heel veel moeite terug. En dan gaat de bal weer naar Blind. En Blind uh, raakt de bal weer kwijt. En kan uh, Feyenoord in de haven gaan met Jammaat. Jan Maat borstelt zich langs allerlei mensen. Maar één teveel. En dus kan Ajax overnemen. Ja het is toch weer duidelijk. Dat is tegen uh, Red Bull Salzburg al gebleken. Te veel agressiviteit tegen Ajax. Daar uh, hebben de Amsterdammers last mee. Het uh, moeten het nu toch echt hebben. Van uitbraken naar balverlies van Feyenoord. Dat gebeurt nu richting de razendsnelle Serrero. Maar die diepe bal doorzien door Erwin Mulder. Die hem op de rand van zijn gebied kan oprapen. Dit was nog wel een aardige poging. Want Serrero was wel weggelopen. Maar uh, uiteindelijk dus Erwin Mulder uh, rende de engel nu Feyenoord weer. Met de Boetius vanaf uh, de linkerkant. Lage voorzet. Geen probleem voor uh, Palsen. Die dus met enige regelmaat zijn centrale verdedigers moet uh, assisteren. De Jong levert maar weer in bij uh, Boetius. Nou, ja, Ajax heeft het nog niet in de eerste uh, helft hier in uh, Rotterdam. De meest dominante ploeg is de thuisploeg. Ja, want de Ajax is slordig. Met name in de pasing. En Siem de Jong, na zijn blessure... heeft hij nog verre van zijn oude niveau kunnen bereiken. En ook vandaag... Ja, het was wel een goed kopballetje, maar hij blijft het moeilijk hebben. Daar waar hij toch vaak een stempel kan drukken op een wedstrijd. Maar dit is een slechte bal van Martens die op Boetius aan Feyenoordkant. Bal over de zijkant, terwijl het lied van Feyenoord maar weer eens wordt gezongen door de 50.000. Maar zij zien wel dat Paulsen balbezit heeft en de bal breed geeft naar de linkerkant. Colbein Siktorson is begonnen aan de warming-up. Frank de Boer heeft hem de dugout uitgestuurd. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want Ajax kan eigenlijk geen moment de bal vasthouden. Sim de, de Jong is niet het, het droomaanspeelpunt op het moment dat Ajax de lange bal moet spelen. Dus je hebt ook geen spits die duels kunt, kan winnen. En van waaruit je dan afvallende bal, zoals dat zo mooi heet, kan gaan voetballen. Ik denk dat dat een beetje de bedoeling wordt van de boer met het inbrengen straks van Kolbein-Siektorson. Eerst moet hij die IJslander de spieren nog wat warm maken. Zal dus in de tweede helft er ongetwijfeld bij komen. Bij Ajax staat nu via Blind en Bojan Kikic het balbezit heeft. Maar noodgedwongen weer terug moet naar Palsen. Palsen dan maar eens met een bal richting het Schafsopgebied. Ja, daar moet je wat geluk mee hebben. Kisna komt eigenlijk meer van rechts naar binnen. Terwijl die bal van Palsen meer van binnen naar rechts ging. Oftewel een communicatiestoornis tussen de jongeling en de routinier. De oudste en de jongste in de de Ajax-selectie. Mulder heeft hem opgepakt, heeft hem gegeven aan de Vrij. Die dan van rechts opent naar de linkerkant van Rijn. Weet dat Boetius in zijn rug zit. Komt de bal terug op Sillissen richting de achterlijn. En Sillissen moet zich dan spoeden om een corner te voorkomen. En als ik naar Kuipers kijk, kun je zeggen dat Sillissen daarin geslaagd is. Maar dat Feyenoord wel mag gaan ingooien. Want Zillers heeft die bal wel over de zijlijn getrapt. Ja, die inworp gaat genomen worden door Martens Indi. Die kan het redelijk ver. Ik zie dat Immers al zijn plekje op zoekt om eventueel de bal door te koppen. En dat Pellen natuurlijk in de buurt van de penalty -stip staat. Maar de bal wordt kort gegooid op Boetius. Terug naar Martens Indi. Martens Indi naar Immers. En die wordt even opzij getrokken. Dat levert een vrije trap op voor Feyenoord. Op de punt van het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld... En uh, Feyenoord mag daar dus een uh, vrije trap gaan nemen. En ik zie dat uh, Sigtorsson, is die alweer naar binnen? Ja, die uh, zit alweer in de dug-out. De uh, goed, dat is niet belangrijk. Wel belangrijk is die vrije trap. Die staat precies op de punt van het strafschopgebied. Een tweemansmuurtje wordt geformeerd. En Klaas heeft de bal opgehaald. Nou, Sigtorsson gaat komen. Kijk maar, hij komt nu de dugout uit. Is ja. inmiddels al uit het trainingspak. Dus uh, de boer gaat nu ingrijpen. Dan ben ik erg benieuwd wie die naar de kant haalt. Dat zal dan Kierkietz waarschijnlijk zijn. En dan, oh? Ja, dat ja, zou ook nog kunnen. Maar, tien, uh, dat zou ook nog kunnen. Maar goed, uh, we wachten. En dat is logisch, want Frank de Boer gaat nu niet wisselen natuurlijk. Even op die uh, vrije trap van uh, Klaassen. Ja, die wissel komt wel gelijk. En Bojan Kierkiets is inderdaad het slachtoffer. Dan zal uh, Siktorson weliswaar vanaf de linkerkant uh, gaan uh, spelen. Dat is wel eens vaker gebeurd, maar is wel groot en sterk. En kan dus vanaf die kant in elk geval uh, zorgen om, uh, om aanspeelpunt te zijn. Kierkietz gaat naar de kant, kijkt eventjes als. Of hij een pijnlijk been heeft. Nou ja, dat zou ook nog de oorzaak van de wissel kunnen zijn. Maar ik denk dat het puur tactisch is, maar dat Kierkiet zich niet wil laten kennen. Handje van Frank de Boer. Ziekte uh. zonder nu bij in het strafschopgebied. En Klaasie gaat dan die vrijtrap nemen. staat er klaar voor. Met het rechterbeen links op de punt van het strafschopgebied, daar komt die bal hard. Erin geschoten. En dan uh, de afvallende bal. Want de bal kwam tegen wat uh, Ajax-benen. De afvallende bal wordt ook hard ingeschoten. Maar weer tegen een aantal benen op. En dan kan de afvallende bal, de derde afvallende bal, weer opgevangen uh, worden door Feyenoord. Vlaasie, bal naar Immers. Immers uit de draai raakt uh, een, fijn, uh, een ajax ziet En via die ajax ziet gaat de bal over de achterlijn. En levert uh, Feyenoord de vijfde hoekschop op. Toen uh, Kierkic van de... Uh, uh, naar de kant kwam, zag ik uh, de boer toch even vragen en kijken van uh, wat is er precies met je aan de hand. Want dat er iets aan de hand was, dat uh, bleek wel. Want anders zou je toch niet al na 35 minuten iemand wisselen. Uh, goed, in ieder geval is de hoekschop daar vanaf de rechterkant. Ruben Schaken staat uh, daarachter. Daar is ook uh, Filena. Maar uh, Schaken trapt die bal in één keer richting de eerste paal. Wordt hij weggekopt door uh, Palsen. Het was niet Filena, maar Boetjes die daarbij uh, stond. Excuus, want Boetius heeft nu die bal aan de rechterkant. Geeft hem aan Janmaat. Halverwege de helft van Ajax. De voorzet die nu door de jongen uit het strassemgebied wordt weggekopt. In de voeten van Serrero. Die snel schakelt richting Kiesna. Kiesna staat nu met 2 tegen 1. Maar Kiesna moet even wachten. Want daar is Syktusson aan uh, de linkerkant. Kan uh, Syktusson bereikt worden door Kiesna? Nee. Dat plannetje was uh, wellicht uh, een, uh, een snow. Dat was wellicht een snookplannetje. Maar uh, het is uh, uiteindelijk doorzien door uh, verdediger Jan Maat. En uh, dan wordt overtreding gemaakt door die invaller. IJslander, uh, Siktorsson dus. En uh, het balbezit voor uh, Feyenoord dat nu via Stefan de Vrij de vrije trap mag gaan nemen. Dat gebeurt een meter of drie, vier denk ik voor het uh, eigen strafschopgebied. Komt die uh, lange bal natuurlijk richting Graziano Pelle. Die nu maar eens niet kiest voor doorkoppen maar voor aannemen met de borst. Sterk toch Veldman in uh, zijn rug maar de bal terug naar Klaasie. Half of uh, vijf minuten nog te gaan in de eerste helft. Feyenoord leidt met 1-0. Na een half uur spelen, doelpuntenmaker natuurlijk Graziano Pelle. Als Feyenoord naar avond gaat. En Serrero er maar net tussen zit voordat uh, Boetius weg kan. En dat maakt Boetius een heel klein overtredingetje. Maar ja, het is ook een heel klein tegenstandertje. Die Serrero die makkelijk gaat liggen. En dus uh, zegt Kuipers. Ja, dat mag niet. Kleine mannetje slaan. En dus uh, is er een vrije trap waar Veldman zich voor gaat uh, melden. En die. Uh, Staat klaar, speelt de bal naar Sillessen. En dan hebben we uh, precies 40 minuten gehad. Leidt Feyenoord met 1-0 e in uh, de Kuip. In een uh, beladen wedstrijd, in een mooie wedstrijd. Omdat het gewoon de enige echte klassieker is. En het uh, nog spannend is ook, omdat Feyenoord dus via Pellen op 1-0 e staat. Op zit voor uh, Sillessen, die hem uh, geeft aan uh, zijn centrale verdediger. Mooi zander, ook aan speelbaar. Immers en uh, Pellen zijn daar eigenlijk voor in. Als een beetje stoorzenders, daar laten wel wat ruimte achter in hun rug. Dat is de ruimte die Ajax zou kunnen benutten om zich onder die druk uit te voetballen. Nu sluit Feyenoord de rijen weer en is het als een soort collectief naar voren geschoven. Op het moment dat Ajax via Blind probeert op te bouwen aan de linkerkant. Zit ook een Feyenoord-been tussen. Behoort aan het lichaam van Schaken. Ingooi nu van Deli Blind richting Siktorsson. Inderdaad spelend vanaf de linkerkant. Aanname met de rug richting Janmaat. En boekt Ajax dan terreinwinst? Nee, want die bal is uiteindelijk toch via een Ajax-ziet over de zijlijn gegaan. Koeman staat nu ook even wat te coachen. Geeft aan dat Janmaat die bal naar achteren moet gooien. Richting Stefan de Vrij. Feyenoord het bal bezit via Congolo. Precies in de as van het veld. Halverwege de eigen helft. Nou... 41 minuten spelen en een beetje. En één goal dus gezien van Graziano Pelle. Ja, ik denk dat Feyenoord best tevreden is... als men met die 1-0 voorsprong richting de kleedkamer kan gaan. Als de bal naar Martins die is gegaan. Die wordt even opgejaagd door Klaas. -Z. Niet al te makkelijk uh, uh, door Sun. Niet al te makkelijk gespeeld door C. En dan raakt Boetius de bal kwijt. En dan kan, uh, wilde ik zeggen... Uh, uh, Feyenoord, Ajax makkelijk weer in uh, de aanval gaan. Maar dat is niet zo makkelijk, want uh, Feyenoord heeft de bal weer overgenomen. Via Vilena, de opkomende man is Jamaat. Uh, Jamaat nu punt van op het gebied aan de rechterkant. Bal voor het doel wordt uh, weggekopt door Siem de Jong, notabene, die uh, zijn uh, verdediging moet helpen. Maar weer is het uh, Feyenoord dat overneemt. Nu weer via Jamaat aan de rechterkant van het veld. Nou, dat Klaas die de bal heeft veroverd. En denkt ik zoek maar eventjes de vrijheid op. Die ligt dan toch aan de zijkanten, want er is een kluwen van spelers eigenlijk in de as van het veld. Congolo naar Martins Indi. Over goed de zijkant te benutten. Hij is verantwoordelijk voor de assist van de goal van Graziano Pelle. Heeft dan eventjes te maken met Kiesna. Via Kiesna die bal over de zijlijn. En Martins Indi neemt. dat is niet zo heel gek met de rust die lonkt. Maar even wat tijd met het nemen van de ingooi. Het gaat uiteraard richting Graziano Pelle. Die goed aanneemt, maar vervolgens onbereid glijdt. Alsof hij op slecht geprepareerd ijs probeert te schaatsen. Nou, hij ligt op de buik. Maar de bal is wel weer via een Ajax niet over de zijlijn gegaan. Maar het is die als de sokjes goed zitten. Kan daar gaan ingooien. Dat doet hij halverwege de helft van Ajax aan de linkerkant. In het coolste stadion van Nederland is de bal naar achteren gespeeld. Van Ajax maar niet goed. Door Boetius die nog niet echt lekker in de wedstrijd zit. En dus kan Ajax in de avond gaan. Siem de, Jong. Siem de Jong tussen twee man. Probeert het aardig te doen maar dat lukt niet. Want de bal gaat over de zijlijn. En. Mag Feyenoord weer gooien na 43 minuten spelen. En zegt Martens Indy, ga maar naar voren. Ja, maar hij zegt Kuipers, jij moet een meter of vijf naar achteren. Want daar ging de bal over de zijlijn. En dus moet je daar gaan gooien. Nou, hij doet twee meter. Dan hebben we een soort compromis gevonden. En dan gaat Martens Indy weer een paar stapjes naar voren. En dan staat hij toch op de plek waar hij wilde staan. Gooit de bal op de borst van Pelle. En Pelle uh, weet bijna blind dat uh, Jan Maat vrij staat aan de rechterkant. En weet Jan Maat ook te vinden. Die probeert de bal in de voeten te spelen van schaken. Dat lukt niet, maar hij krijgt de bal toch terug terug voor een tweede mogelijkheid. Van Blind speelt de bal dan helemaal terug naar De Vrij. We zitten in de voorlaatste minuut van de eerste helft met een 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Ja, je zou kunnen zeggen toch dat Schaken nog niet echt een stempel drukt op deze wedstrijd. Ook Boetie is niet. De backs houden dus wel stand. Met name Blind toch tegen Schaken. Maar goed, de man die profiteert aan de linkerkant is dan Martens Die ook nu probeert mee op te komen. Wordt verdedigd door Klaassen. Levert in bij Serrero. En Blind dan met het balbezit. Dat is een meter of tien nog voor de middenlijn. Geeft een paas de diepte in. Maar kijkt eigenlijk al op het moment dat hij die... hem verstuurd. Uh, ja, een beetje moeilijk. Want hij weet gewoon dat dat een hele slechte bal was. Ajax krijgt nu een uh, vrije trap te nemen. In uh, de middencirkel, overtreding van uh, Jordi Klaas gemaakt. En die vrije trap is snel genomen richting uh, Van Rijn. Twee, drie meter over de middenlijn aan de rechterkant. Armen wijd bij Van Rijn. Dat betekent van ja, ik weet het ook niet voorwaarts. Dan maar het probleem verlegd naar nou, Moijsander. Die het uh, maar eens diep probeert richting Klaassen In het grasopgebied van Feyenoord. Bal weggekopt door Congolo. Aangenomen nu door Kiesna. Kiesna met enige brutaliteit richting de achterlijn. Bal zit erin. Het is een doelpunt van Kolbein Sikterson, de invaller aan Ajax-zijde. Dat is dus een gouden wissel van Frank de Boer. En wat is die Kiesna dan toch weer belangrijk voor die Ajaxide. Hij speelt zonder enige gêne. Hij speelt zonder angst. Hij speelt zonder zenuwen. Dat zagen we vorige week al. En net als Boetius vorig jaar in de wedstrijd hier in Rotterdam schrijft hij ook hij nu het jongensboek. Want hij is het die doorgaat. Die Martens die eigenlijk het bos instuurt met een versnelling. Komt dan aan de rechterkant vrij bij de achterlijn om een voorzet te geven. En Sikdorson komt naar de eerste paal... en hoeft dan uiteindelijk uit die afgemeten paas... alleen nog maar het been tegen de bal aan te zetten. Niet adequaat verdedigd ook door daryl Janmaat. Maat. Het is 1-1 in de laatste minuut van de eerste helft. Knappe actie hoor. Weer van die uh, kiesnaar zoals hij dat deed. En uh, Martens Indy... Uh, in de luren legde aan de rechterkant. Ja, dat... Uh... Voor een international was dat toch iets te makkelijk waardoor hij in de luren werd gelegd. Ik wil net gaan zeggen dat het me opvalt in die eerste helft dat Ajax zo vaak de lange bal hanteert. Moet hanteren. Omdat het op het middenveld gewoon iets te kort komt. Maar nu heeft het dus wel effect gesorteerd. Via die uitstekende kies naar 9, 10 jaar jong. En daar kan Ajax, maar ja dat hebben we wel vaker gezien, heel veel plezier van hebben. De laatste minuut is ingegaan van de eerste helft. En het is wat stiller geworden. Uiteraard in de Kuip. Na dat doelpunt van Sigtorsson. Want we staan weer op nul uh, op om het zomaar te zeggen. 1-1 de stand. Gelijke stand als Kongelo de bal heeft. En hem uh, naar Martezindi speelt. Martezindi nu over de middenlijn. En de allerlaatste aanval wordt uh, met een lange bal richting Pelle uh, ingeluid. Maar daar kan Sillissen heel makkelijk de bal vangen. En gaat uh, Kuipers nu voor de rust fluiten. 1-1 na doelpunt in uh, de 30ste minuut van Pelle voor Feyenoord. Toen stond het stadion op zijn kop. Maar de gelijkmaker in de 45ste minuut maakt dat Ronald Koeman wat scherven moet opruimen in de rust, want we gaan rusten bij Feyenoord-Ajax met 1-1. We zouden bijna vergeten dat ook de Noordelijke Derby nog wordt gespeeld. Henk Kok kijkt naar Groningen-Kambuur. Ja, we zitten in blessuretijd. We moeten nog één minuutje spelen ongeveer. Misschien nog een tiental seconden. En FC Groningen heeft nog een vrije schop toegewezen gekregen. Een vijftal meters buiten het strafschopgebied. En Sherry legt de bal klaar. En de stand bij deze wedstrijd tussen Groningen en Kambuur in de Euroborg is 0 tegen 0. Groningen heeft de betere kans gehad. Moet ik vooral de Zeefuik noemen. Zeefuik die na een half jaar min of meer op de bank te hebben gezeten. Weer in de basis is opgenomen. In september heeft hij ongeveer voor het laatst gespeeld. En Sherry die gaat wat passen uitmeten. Het muurtje van Kambuur wordt Gemetseld. De beste kansen waren voor Groningen. Ik heb een drietje gezegd achter de naam van Zeefuik. Tweetal kansen heeft hij eigenlijk verprutst. Direct in de beginfase toen Groningen sterker en beter was. Een goed schot van Zeefuik werd buiten de palen gebokst door Nienhuis. En deze gaat maar net naast de kruising van de Palenlat. Het was een gevaarlijke vrije schop. En ik weet niet of Blom nu meteen voor het rustigiaal fluit. Nee, laat misschien nog even deze doelschop nemen. En dan mag ik wel zeggen dat Groningen in de beginfase... in de eerste 10 minuten, 15 minuten gewoon beter was dan Kambuur. Toen was de Zeefuik gevaarlijk was buitengewoon gretig. Maar hij heeft teveel kansen verprutst. En ik moet natuurlijk ook nog een poging noemen van De Leeuw. Die kreeg een aardige voorzet van Hatenboer. schoot bij de tweede paal, bij de uh, voorlangs bij, bij, de, bij de tweede paal. En Sherry kon die bal net niet binnentikken. Ik zie ook dat Robben hier getuige is van deze wedstrijd. Robben, Arjen Robben, die voor Bayern München nog drietal doelpunten maakte de afgelopen zaterdag. Hij heeft geen geweldige wedstrijd gezien, maar toch heeft ook hij moeten constateren dat die verdediging van, van FC Groningen af en toe wat onzeker optreedt bij pogingen van van Barto en ook van Ritsmeijer. We hebben 45 minuten voetbal. We gaan rusten met 0-0.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 Ook na Sochi gaat het schaatsfeest door. De Ascent ISU World Cup finale. Alle schaatshelden terug in Nederland. 14, 15 en 16 maart in Tielf-Herenveen. Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Honderden gewapende mannen houden militaire basis van het Oekraïnse leger... omsingeld in de stad Pervalne. melden verslaggevers van persbureau EP.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 Het weer dan geregeld zon, plaatselijk kan er een bui vallen. Het is 8 of 9 graden, vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten regen. Morgen is het eerst grijs en nat, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt dan opnieuw zon. 9 graden. Dat was het nieuws. Als ik later een hond heb, kan ik zelf boodschappen doen. Uw spaargeld kan haar wereld veranderen.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 Hele hele goeiemiddag. Hartelijk welkom terug bij NOS Langs de Lijn. Het is rust in de kuip bij de klassieker Feyenoord tegen Ajax. Het is daar op dit moment 1 tegen 1. Zometeen natuurlijk de tweede helft. Ja, gisteren hadden we de omloop het nieuwsblad. Vandaag kuurne Brussel, Kürne. En als we dan even kijken naar de editie van vorig jaar, GioLippens. Toen ging hij niet door vanwege hevige sneeuwval. Vandaag zijn de omstandigheden veel beter, hè? Ja, eigenlijk zijn de omstandigheden veel te goed in deze wedstrijd. Die, ja, waarvan je je altijd moet afvragen. Eindigt die in een massasprint? Want daarvoor is het parcours eigenlijk wel geschikt. Het laatste bergje ligt op 54 kilometer van de streep. Maar of eindigt die toch in een vluchtpoging. Dat we een kleine groep aan de kop gaan krijgen. En eigenlijk is het de vraag al beantwoord. Want we hebben een kopgroep van 10 man. Met grote namen erin, Met twee grote blokken erin. De blok van Omega Pharma. Dat is het blok met Tom Bonen, Guillaume van Keerfbulk, Matteo Trentin. Vorig jaar nog een mooie etappe gewonnen in de Tour. Nicolaas Maas en Stijn van den Berg. Vijf man van die ploeg daarbij, bij die tien. Dan drie man van Belkin, de Nederlandse ploeg. Sepp van Marken, de sterkste man misschien gisteren wel in die omloop. Het nieuwsblad Maarten Wijnands, zijn Belgische landgenoot zit daarbij. En er zit een jonge Nederlander bij. En dat is er toch wel eentje waar we met veel plezier naar kijken. 22 jaar oud pas Moreno, Hofland. Won dit jaar al een etappe in de Ronde van Andalusië. Daar klopten de andere sprinters... En vorig jaar toen hield hij huis in China in de Tour of Hainan. Drie etappes en het eindklassement. En dat is een rappe jongen. En ik denk dat Tom Bonen daar misschien toch wel een klein beetje schrik voor heeft. Dat hij toch een beetje zal proberen om die Hofland uiteindelijk te isoleren. Om met zijn ploegmaats proberen het spel te maken. Zodat Hofland niet aan een sprint toekomt. Verder hebben we Johan van Summeren er nog bij. Oudwinnaar van parijs roubaix En we hebben een man van Topsport Vlaanderen Yves Lampaard erbij. Tien man dus. Ze rijden weg. Bovenop de oude Kwaad. Misschien wel de voornaamste helling van deze Kuurne-Brussel-Kuurne. En daarachter daar zitten de geklopten op 1-0-5. Natuurlijk, er kan nog van alles gebeuren. Er wordt nu achtervolgd door de mannen van André Krijpel. De Lotto-formatie, dat is de ploeg die de slag heeft gemist. Geldt ook voor de ploeg van Sky. Gisteren dus winnaar van de Omloopend Nieuwsblad. Met uh, uh, Stannard die daar won. Die zojuist ook nog een flink stukje heeft uh, moeten achtervolgen. Ook uh, die zitten er dus niet bij. Uh, BMC zit er niet bij. Katusha zit er niet bij. Bijna. Dat zijn allemaal mannen die dus niet uh, in de kopgroep zitten... en die nu moeten achtervolgen. Maar zo heel langzaam loopt dat verschil op. We hebben nog 55,3 kilometer te rijden. En nog één vermeldenswaardig dingetje. Michael Vingerling, een Nederlander van 23 jaar oud... heeft lang in een kopgroep van 4 gezeten. Maar die kopgroep is toen het echt serieus begon... Daar, op het einde van die heuvelzone is die kopgroep ingelopen. Vingerling inmiddels in het achtervolgende peloton. Feyenoord Ajax dus rust in Rotterdam 1-1... Ja, Hugo, niet goed, maar wel goede doelpunten. Ja, prachtig doelpunt van Pelle. Hij, las ik in een statistiek... maakt in 54 van de gevallen... het openingsdoelpunt van Feyenoord. Dat is natuurlijk fenomenaal. Dat is nu weer opgeschroefd. Ja, voor de rest is het heel onrustig en rommelig. Er zit weinig structuur in. Um, ja... We hebben misschien wel toch weer de geboorte gezien van weer een talent. Hè? Want hoe hij zich vrijmaakt aan de rechterkant. Ja, Kishna, Ricardo Kishna. En het doelpunt voorbereiden. Knap uh, van het ziektes van bij de eerste pauw gekomen. Ja, dat was een fenomenale actie. Hè? En uh, ja, wie weet, wie weet. Ja, we zijn altijd snel om die jongens op paard te zetten. Hè? Maar misschien neemt Van Gaal hem wel mee zou leuk zijn, ja. hè? Boegis is het voorbeeld uh, voor hem. Ja, nou, is valt erg tegen vandaag. Is nog niet losgekomen. Uh, um, nou ja, we hebben dus genoeg, uh, genoeg om, uh, om naar te, te kijken. Um, ik vrees wel dat Feyenoord het heel moeilijk gaat krijgen. Omdat de statistieken zeggen nou eenmaal ja. dat Feyenoord flink verval heeft in de tweede helft. En, uh, ja, en de... Ajax beslist het vaak daar in de tweede en, helft. Ja, juist. Dat, dus dus het is, als de statistieken kloppen, dan gaat Ajax uh, winnen vandaag. Ja, Fijn het moet nou maar eens even laten zien... dat statistieken soms ook wel eens liegen. Gaan we naar die andere wedstrijd. Dat was FC Utrecht tegen FC Twente. Ja, want uh, dat was duur puntverlies. Hè. Vijf punten staan ze achter FC Twente op Utrecht. Het werd vandaag in Utrecht 1-1. Rusland was 0-1. En 0-1 werd er door Promes. 1-1 werd er door Oor. En uh, de ploeg van Michiel Jansen lijkt nu af te haken... in de strijd om de titel. Luister maar. Ja, als je het als gaat naar boven niet... Uh... ...niet op hetzelfde niveau houdt en ja, er ook van uitgaan eventueel, dat, uh, dat is nog niet gebeurd. Maar dat Ajax uh, bij, bij Feyenoord wint, dan uh, kan niet voorzichtig in de ijskast. Wat is het verhaal van deze wedstrijd? Ja, Dat we onszelf uh, heel erg tekort hebben gedaan. Dat, de, dat we de eerste helft uh, ja, eigenlijk zoveel beter waren. Dus dat, uh, dat we het verschil niet hebben gemaakt. In de rust ook gewaarschuwd van jongens, uh, ja, je hebt ze in de wedstrijd gehouden. Je had die wedstrijd al lang en breed in het slot moeten schieten. Die wedstrijd had al, uh, had al op slot gemoeten. Nou, dat hebben we niet gedaan en dan krijg je binnen tien binnen seconden krijg je de rekening gepresenteerd. Ja, dan weet je gewoon dat, dat het hier een andere wedstrijd gaat worden. We dan waren het publiek dood. Uh, het publiek was in de rust zelfs tegen hun eigen team. Begonnen te fluiten, te joelen. Ja, en wij geven, uh, geven het hele stadion, inclusief hun team, geven weer energie. En dat hebben, ja, daar hebben we de rekening voor gepresenteerd gekregen. Een week geleden, zelfde tijd, zelfde plek, stond jouw collega Erwin van der Looij hier. Die had ook een goede eerste helft met Groningen. Verloor toen, jullie spelen gelijk. Die zei, we hebben het dommig aangepakt. Durf jij die woorden ook in de mond te nemen hier? Nou, dommig niet. We hebben gewoon, de tweede helft hebben we gewoon, uh, gewoon niet, niet scherp gespeeld. We zijn niet, uh, niet goed begonnen en vandaar dat uh, ja, wel, wel af en toe, uh, met name van achteruit, uh, te snel de lange bal gespeeld, terwijl het niet nodig was. Ja, dan, uh, dan maak je af en toe verkeerde keuzes. En, uh, ja, in die zin is dat niet slim. Aan de andere kant, uh, ja, wat, je, wat je uiteindelijk in zo'n wedstrijd ziet, is dat je hem zelf uiteindelijk weggeeft. En dat is, uh, dat is heel naïef. Dat gebeurt uh, ja, na acht seconden spelen in uh, de tweede helft. Zeven, acht seconden. Uh, ja, hoe zit je dan op de bank? Ja, boos, kwaad, gefrustreerd. Was het verwijtbaar sowieso? Ja, het zijn momenten wat je, wat je kunt voorkomen. Dus uh, ja, Tommy Oor komt, uh, komt vanaf het midden. Die wordt gelijk uh, zeg maar tussendoor gestoken. En ja, er zijn zoveel spelers die nog kunnen herstellen. En ja, we doen eigenlijk allemaal niets. En, uh, ja. Uiteindelijk schiet hij hem gewoon binnen... Zonder, zonder dat hij überhaupt een stroberet in de weg wordt gelegd. Ja, dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Twente wel weer tweede na het gelijkspel bij FC Utrecht. Maar je hoort het, de trainer Michel Jansen is verre van blij. Het is nog rust in het noorden van het land bij Groningen-Kambuur. 0-0 daar. En in de Kuip gaat de wedstrijd worden hervat. Ronald van der Geer en Andy Houtkamp gaan ons helemaal bijpraten in de tweede helft. En uh, wat denken jullie jongens? Gaan die statistieken uitkomen of geloven jullie daar niet in? Welke statistieken? Nou, dat in de tweede helft Ajax uh, meestal een ja. tandje bijzet en, en, en wint. En Feyenoord heeft een flink verval. Heeft hij vaak in de laatste minuten uh, verloren. Hè? Uh, back, go Ahead, RKC, Twente. Heel veel ja, tegenkozen. Dit, dit, dit is anders. Dit is Ajax. We zijn trouwens weer begonnen. Uh, ik denk dat uh, dat altijd extra kracht uh, oplevert bij uh, een team. Alhoewel die uh, gelijkmaker in de laatste minuut voor rust wel uh, een klap is geweest. En Ronald Koeman toch heeft uh, moeten werken. Oh. Uh, om, uh, zo, dat is een pittige overtreding. Oh. Van Serrero uh, op Immers. Ja. En wat doet uh, Björk Kuipers? Ja, dit is een, een hard hoor. Was het op Immers? Ja. Immers ja, ligt daar dat op dat de grond. Ik vraag me af het Serrero was. Even kijken. Oh ja, nee, dat is uh, Palsen. Nou ja, het is een botsing eigenlijk tussen de knieën van Palsen en uh, de knie van Immers. Maar Immers heeft veel pijn. Ja, die ligt nog op oh, de grond. Ja. En nu uh, de verzorger erbij. Ja, wat ik al zei, Feyenoord kan natuurlijk altijd extra krachten tegen Ajax aanspreken. Gesteund door die 50.000 staat 1-1 voor de latere inschakelaars. Terwijl uh, Palsen een uitbranding krijgt van uh, van Kuipers en Kuipers het daarbij leidt. Overigens uitstekende eerste helft gefloten. Heeft ook niet al te veel problemen gekregen. Maar uh, ja, Feyenoord zal uh, weer eventjes aan moeten zetten in de tweede helft. We krijgen het nog een keer te zien. Ja, het is, net, het is inderdaad een ongelukkige botsing. Hij is net iets te laat palsen. En Immers ligt nog steeds op de grond. Heeft uh, veel pijn. Komt nu langzaam overend. En uh, laten we hopen voor Feyenoord dat hij uh, mee kan doen. Uh, we hebben één wissel gezien. Zichtersson, heel belangrijk omdat hij dat doelpunt maakte. Uh, ik heb begrepen dat uh, Kierkic inderdaad licht geblesseerd het veld moest ruimen. En uh, wat mensen op Twitter, het uh, mooie medium, zeiden. Dat is een uh, knappe tegenvaller voor Feyenoord dat Kierkic eruit moest. Want hij speelde inderdaad niet uh, heel. Heel erg sterk voor Ajax. Nou, immers staat weer, maar om nou te zeggen dat die, uh, dat die kip lekker is, nee. Hij, uh, hij loopt heel erg moeilijk en heeft heel veel pijn aan de enkel. Ja, toch zag ik de verzorger van Feyenoord uh, in zijn, uh, zijn mobiele phone in elk geval uh, volgens mij uh, woorden roepen van nou ja, dat gaat goed komen. Als ik nu zo naar... Immers kijk, uh, verwacht ik dat niet. Immers wordt uh, naar de kant gebracht. Feyenoord is dus even met 10. Uh, terwijl Filena achter die vrije trap staat. Er zijn er nu bij Feyenoord inderdaad een paar de dugout uit. Met uh, former, Verhoek en uh, Goossens. Dat zijn de drie die eventueel kunnen invallen zometeen. En Filena dus achter die uh, vrije trap. Die uh, wordt gestoken richting Pelle. Die aan de rechterkant van het Strasselpgebied. Dan met een halve omhaal eigenlijk die bal richting de goal moet krijgen. Dat is al moeilijk genoeg. Het lukt de Italiaan niet. Hij kan de bal wel schampen. Maar gaat vervolgens rechtdoor. Naast de goal dus van Jasper Sillissen. Die de doeltrap genomen heeft richting Paulsen. Ik heb net nog eens even wat momenten teruggezien. In de rust van deze wedstrijd. En dan zie je toch dat Ajax de ruimte heeft om te voetballen. Dat dat druk zetten van Feyenoord dus niet echt overal op het veld is. Maar dat het Ajax gewoon af en toe ook aan vertrouwen ontbeert. Om tot echt goed combinatie voetbal te komen. Dat lukt nu wel met Blind en Siktersson, van links naar binnen. En het verplaatsen naar de rechterkant. Ja, dat is een goede bal. Klaassen, zo, op de paal. Oh, wat een knal zegt Vanaf de rechterkant een enorme uithaal. Dan een overtreding van Moizander op tellen. En nu moet Moizander bij uh, Björk Kuipers komen. Wat een enorme knal. was dat de bal op de paal. En weer, zegt uh, Kuipers, niet meer doen. Stout geweest, geen gele kaart. En Pelle staat uh, op en zegt tegen, uh, uh, tegen Kuipers wat moet er dan gebeuren voordat, uh, voordat je iemand een gele kaart uh, geeft. Uh, de overtreding was daar. Knietje in het bovenbeen van Pelle, maar die uh, loopt alweer. En de vrije trap is ondertussen genomen. Feyenoord probeert daar Boetius te bereiken. Die wordt adequaat verdedigd door Van Rijn. Bal ook via boetjes over de zijlijn. En hij gooit dan in aan de rechterkant. Doet dat richting de laatste lijn. Dankjewel Andy. Mijn opstelling waaien weg. Wind steekt op hier in de Kuip. Bal zit voor een mooi zander. Wordt opgejaagd door Immers. Kijk, dat is dan weer goed nieuws voor Feyenoord. Immers is er weer bij. Nou, het loopt nog niet helemaal lekker. Maar waarschijnlijk de boodschap gekregen loopt de pijn er maar uit. Zillissen met een hoge bal. Klaassen wordt geklopt door Filena. Pelle klopt vervolgens Palsen. En Immers zou dan voort kunnen. Waren het niet dat het buitenspel is en immers balverlies leidt. En Ajax dus in de laatste lijn nu. Vlak voor eigen gebied bij een 1-1 stand na 49 minuten. Een vrij trap mag gaan nemen. Ja, ik heb nog even in de herhaling dat uh, schot van Klaassen gezien. Dat was een, uh, een beauty hoor. Buitenkant uh, rechts en dan ram op de paal. Het was een uh, hele fraaie. Daar kwam Feyenoord goed weg als Jan Maat de bal heeft en opgejaagd wordt door uh, Sim de Jong. Via de Jong gaat de bal over de zijlijn en dan mag uh, Jan Maat gaan gooien. Ik moet zeggen... Nog niet echt op dreef, net zoals Martis Indi die toch wel heel makkelijk door Kiesna eruit werd gelopen bij, dat, bij die gelijkmaker. Uh, maar dat deed die uh, jongeling natuurlijk wel uitstekend uh, van uh, Ajax. Nu Klaasje met de bal naar voren, maar die komt niet aan. Is Het paalse die een enorme beuk krijgt van uh, Klaasje. En nu houdt hij wel de gele kaart tevoorschijn. Ja, Klaasje denkt, je ja, geeft nergens een gele kaart voor, dan doe ik het ook een keer. Doet Klaasje het een keer? Haalt Paulson onderuit en krijgt daarvoor de gele kaart. Ja, dan ja. heb de pop aan het dansen. Ja, dat sowieso. Nou kijkt iedereen hier natuurlijk met een gekleurde bril. Maar ik heb wel het idee dat de overtreding die Klaas hier maakt... toch echt wel een gradatie ja. erger is dan die net op Pelle werd gemaakt. Logischerwijs, ja, dit is gewoon doorlopen op tegenstander Palsen. Daar waar twee keer net bijvoorbeeld de voet van Pelle werd geraakt. Een ongelukkig moment in een duel. Maar hier is gewoon sprake van moedwillig doorlopen. En dus is het eigenlijk wel terecht dat Bjorn Kuipers hier een gele kaart geeft aan de middenvelder van Feyenoord. Even kijken, want Ajax heeft de bal met Van Rijn. Maar die kan hem niet belopen aan de rechterkant als hij die de diepte ingestuurd wordt. Bal over de zijlijn. En dan gaan we even kort naar Henk Kok. Het, het is 1-0 geworden voor FC Groningen door een doelpunt van Sherry. Het was een counter opgezet over de linkerkant van het veld. Kost iets gaf de voorzet. En binnen het 5-meter gebied kon Sherry de bal binnenlopen. Terug naar de Kuip. Het zal wel een uurtje worden daar. Het is in ieder geval een vrije trap voor Feyenoord. 1-1 in de Kuip. 51 minuten gespeeld. Vrije trap voor Feyenoord. Na een uh, lichte overtreding. Maar het begint wat uh, grimmiger te worden. Natuurlijk dat publiek ook. Met die bekende gekleurde bril. Die uh, nu bij elke overtreding die gemaakt wordt een uh, gele kaart wil zien voor iemand van Ajax. En dat is uh, niet helemaal terecht. Als blind de banden voor rost te Vrij. Gaat de lucht in, wint het komt wel van de Jong. En dan geeft Immers een klein duwtje aan zijn tegenstander. Gezien door Björk Kuipers. Nee, Immers, dan moet je niet doen alsof je niets doet. Want het was wel zo overduidelijk. Met twee handen een zet in de rug. Dus een vrije trap voor Ajax. De wedstrijd is ontbrand. Dat mag je wel zeggen. 1-1 de stand na 6,5 minuten in de tweede helft. Veldman voelt nog even aan zijn hoofd. Die was net in een duel met Pelle. Waar Pelle toch echt wel de elleboog gebruikte. Nou, dat is dan niet gezien door Kuipers. Klaassen met een voorzet vanaf de rechterkant. Knap binnengehouden nog. Maar Klaassi is de man die verdedigend optreedt namens de Rotterdammers. Het wegsturen dan vervolgens van Boetius mislukt hopeloos. En uh, Mooijzander kan terug uh, naar Sillissen. Boetius die zich uh, net als Klaas uh, mag uh, melden voor het eerst uh, bij het uh, Nederlands Elftal. De oefenwedstrijd uh, tegen Frankrijk. Die uh, Boetius loopt wel richting Sillissen. Maar uh, Sillissen is er gewoon eerder bij. Serrero, Serrero opgejaagd terug naar Mooijzander. En die vindt dan, ja, Ajax gaat toch wat makkelijker voetballen. Vindt dan Van Rijn. Van Rijn naar uh, Klaas. Klaas wil dan de combinatie met Van Rijn wel opzetten. Maar die bal is te hard. landt uiteindelijk in uh, de handen van uh, Erwin Mulder. En Erwin Mulder kijkt eens wat uh, om zich heen. De zon is weg, de wind is wat opgestoken. Het is wat uh, guur geworden in de Kuip. En dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de onderlinge verhoudingen. Daar in de eerste helft weinig overtredingen te noteren vielen. Is er nu terecht wel sprake van uh, keer op keer net even over de schreef gaan. Feyenoord in de aanval. Schaken weggestuurd door Immers. Aan de rechterkant en uh, meteen de bal voor het doel. Maar ja, daar staan, uh, staat alleen pellen. en daar gaat de bal hoog overheen. Dus het is de makkelijke vangbal voor Sillessen. Ajax staat op dit moment wat makkelijker voetbalt dan uh, Feyenoord. Heeft de bal... Uh, aan de rechterkant. Veldman terug naar Sillens. Sillens wordt opgejaagd door Immers. Moet snel trappen. Speelt de bal naar de linkerkant. Naar Blind. Blind uh, via Sigtorsson. Naar Serrero. Die wordt makkelijk van de bal afgelopen. door jammaat maar. De, uh, oh dan is uh, de balbezit weer. Voor Feyenoord maar staat schaken buiten spel. En dat uh, was jammer voor Feyenoord. Want anders waren er mogelijkheden geweest. Maar hij staat inderdaad een metertje buiten spel. En dan mag Ajax een vrije trap gaan nemen. Uh, Feyenoord moet weer eventjes uh, de tanden op elkaar gaan zetten. En uh, even zichzelf. Nou, dat is dat wel buitenspel. Oh. Dat is absoluut geen buitenspel. Zien wij nu in de herhaling. Nou, dan uh, kan de grensrechter er ook uh, naast zitten. Terwijl dat toch dit seizoen heel aardig gaat. Ik vind het altijd knap dat ze op de centimeter vaak kunnen zien dat het uh, wel of geen buitenspel is. En dit was juist een halve meter geen buitenspel. Dus dat is dan uh, waarschijnlijk moeilijker. Ajax balbezit na die uh, vrije trap. En nu weer een vrije trap. Omdat er een klein duwtje is in de rug van Zichtersson door Jan Maarten. Nou, we hebben hier wel te maken met het team Kuipers dat hier vandaag ja, vlacht en fluit. Ja. Het team wat naar de WK gaat. Met de niet alleen door Kuipers, maar ook de heren Boeman en Zijnstra. Zijnstra was degene, straks zelf ook een oud-scheidsrichter. Die, die vlag nou, toch wel waarschijnlijk iets te snel omhoog stak. Mooi er nu met het balbezit verplaatst naar de rechterkant. Daar waarvan Rijn... Wat stappen voorwaarts heeft gemaakt. Goede aanname ook van die rechtsback. Vervolgens de voortzetting naar de linkerkant van het veld. Logischerwijs is het dan Siktersson die daar als een soort valse linksbuiten buiten staat opgesteld. Die daar wel naartoe wil. Ook even zijn hand opsteekt. Ten teken van nou ik ben daar wel tevreden over. Maar die bal ging over de achterlijn. De doeltrap inmiddels genomen. En terwijl Ziekterson nog aan het, uh, het zwaaien is. Heeft Jan Maat inmiddels schaken weggestuurd aan de rechterkant van het veld. En daar heeft hij twee man tegenover zich, onder blind. Dus zoekt hij het even terug bij Janmaat. Janmaat, bal naar binnen, naar Klaasie. Klaasie niet echt lekker aangenomen. Moet weer helemaal terug naar Congolo. En Congolo naar de linkerkant, naar Martis Indy. Martis Indy doorspelend naar Boetius, terug naar Martis Indy. En dan weer terug op eigen helft naar Congolo. Congolo kijkt en... Uh... Uh, speelt best een uh, hele redelijke wedstrijd. Vindt Vilena. Maar dat is geen goede bal. Veel te scherp voor uh, Schaken die uh, niet eens meer starten. Want hij zag dat de bal in de handen kwam van Sillessen. Op dit voor uh, mooisander In de voeten van uh, Palsen. Die nu op zijn beurt wordt opgejaagd door uh, Klaas. Ja, nu gaat uh, Feyenoord toch weer jagen. Bal terug naar Sillessen. Nu loopt de immers door. Maar Mercedes is net sneller. Trapt die bal uiteindelijk op het hoofd van Bruno Martens Indy. Dat is aan de linkerkant. Als Boetius er verder niet langskomt richting Van Rijn. De bal over de zijlijn gaat. Boetius regent op een ingooi. Maar die gaat naar Ajax. Ricardo Van Rijn mag die ingooi dus gaan nemen. voor datzelfde het zelfs een vrije trap. Nou dat wordt het. Omdat Boetius in de ogen van Bjorn Kuipers een overtreding dus heeft gemaakt op Ricardo Van Rijn. Floetje zal Van Rijn niet tegenkomen bij Oranje, want die is volgens mij afgevallen voor die voorselectie. Hoewel, ik hoorde dat Paul Verhaag gisteren zwaar gebaseerd is geraakt bij Augsburg. Dus het zou niet heel onlogisch zijn als ook Ricardo Van Rijn alsnog zou worden opgeroepen. Voor, het, ...voor Oranje. Hoewel nu de echte kenner ons influistert dat, ...dat Van der Vaart bij de selectie is gehaald. Waarvoor dank. Ingooi van Jan Maat in de voeten van Immers. En Jan Maat naar schaken. Schaken met Blind in zijn rug. En uh, Sigtorsson. Sigtorsson die een goede invalbeurt heeft volgens nog. En die speelt de bal via schaken over de zijlijn. En dan mag Ajax gaan gooien. Ja, als je invalt en je scoort meteen. En uh, ook nog aardig werk daarnaast verricht. Dan uh, doe je het goed. Dan heb je het ook als Frank de Boerzijnde goed gedaan. Ook al was het... Uh noodgedwongen. Bal nog een keer over de zijlijn. Mag blind gaan gooien. Worden er spullen richting blind gegooid. Maar gelukkig niet geraakt. Heeft blind de bal gegooid naar Mooi zander terug op Sillesse. En Sillesse ja, ik, ik heb gisteren de wedstrijd van Fulham gezien tegen Chelsea. En daar ging Stekelenburg twee keer bij zo'n actie bijna in de fout bij het opjagen. Dus het kan wel eens zijn nut hebben. Volgens nog heeft Ajax gewoon balbezit. Ja, en Ajax gaat toch dat heb ik al eerder gezegd, wat makkelijker voetballen. Dat leek het nu ook met een combinatie de Jong-Sikterson. Daar zit Feyenoord dan tussen. Maar daar waar Feyenoord eigenlijk vanuit het veroveren van de bal in de eerste helft met regelmaat gevaarlijk kon worden. Lijkt het allemaal wat opgedroogd en is Ajax in het begin van die tweede helft in elk geval bij balbezit wel iets dominanter. Nu uh, Martens Indy met een lange roei naar voren. Weer op het hoofd van uh, Palsen die het duel wint van Immers. Al gaat wel via de Deense routier over de zijlijn waardoor Martens Indy 2-3 meter over de middellijn aan de linkerkant mag gaan ingooien. Maar nu ook kijkt van ja alles staat een beetje stil, alles staat gedekt. Ik weet eigenlijk ook niet waarheen. Nou ja, zegt Pelle, dan kan je altijd mij proberen. Dan kop ik hem wel door op Immers. Nou ja, zo geschieden, maar uh, uiteindelijk balverlies. En uh, kan uh, stond de bal naar voren transporteren. Daar zit Congolo dan weer tussen. En zo brengt eigenlijk de bal weer terug op Feyenoord helft. Het, uh, het blijft rommelag. Dat is het eigenlijk al vanaf uh, minuut 1 tot minuut 57. Twee ploegen die elkaar afjagen. Die elkaar het leven zuur maken. En er is eigenlijk geen ploeg die er nou met kop en schouders bovenuit In uh, deze klassieker vandaag in de Kuip. Die na 58 minuten een 1-1 tussenstand kent. Slechte bal van Klaasie. Maar binnengehouden op eigen helft nog door Jamma. Ja het is spannend. Uh, dat is de enige, het enige wat... Uh... Uh, uh, in, van deze wedstrijd echt kan gezegd worden. Want goed is het niet als er balbezit is voor Stefan de Vrij. De Vrij in de voeten van Immers. Immers draait op de middenlijn kijkt wie hij tegenover zich ziet. Dat is mooi, Zander. Dan speelt hij de bal maar naar voren. Maar een hele slechte bal, want die komt zomaar bij Sillessen terecht. En dan zie je Pelle. Die zegt, speel hem dan via de zijkanten, zodat ze van die kant af mij kunnen vinden. Maar niet op zo'n moeilijke manier. Van Rijn heeft de bal gepaasd, maar ook weer niet goed. Komt zomaar bij de Vrij terecht. De Vrij naar Congolo. Congolo draait en speelt de bal naar voren. Richting, ja, richting die. Het is uiteindelijk Blind die de bal kan pasen op Sichterson, Zichtersson is een aanspeelpunt. Heeft de bal Goed bij zich gehouden. Maar speelt hem dan op blind die hem weer weggeeft? Dan maakt Schaken een overtreding op Serrero. Nee, dit is een hele matige periode in deze wedstrijd. 1-1 de stand. We hebben 13 minuten gespeeld in de tweede helft. En uh, ja, het mag wel een uh, tandje beter. Ja, ik zie nu welke overtreding Schaken maakt. Hij pakt Serrero gewoon bij het hoofd. Dat kun je als Kuipersijnde ook niet negeren. Balbezit voor uh, Palsen. Terug naar uh, zijn laatste lijn. Mooi Zander. Mooi Zander weer terug naar uh, Sillessen. En Sillessen gaat het ongetwijfeld lang proberen. Daar waar Sietersson aan de linkerkant wacht. Is de jong nog altijd de spits. Die gaat nu ook de lucht in. Op die lange bal van Sillessen komt er verder niet aan. Daarachter staat Stefan de Vrij. Die hem dan weer makkelijk kan terugkoppen. In de handen van Erwin Mulder. En nu heeft die centrale verdediger hem van zijn doelman ook weer teruggekregen. En is hij nog altijd op eigen helft? Kijkt als hij richting de middellijn dribbelt. Wie is aan speelbaar? Schaken. Neemt de bal daarna met de buitenkant van de voet. Zou dan eens weg kunnen draaien. Dat probeert hij. Nou dat lukt ook. Richting Klaasie. Maar de paas van Klaasie. Nou bij toeval bij Bruno Martens in die aanval. Van van Feyenoord met Schaken, Martens, Indy met Hangen en Wurgen tot bij Boetius. Boetius, bal richting Immers, die kop door, maar in de handen van Sillessen. Het wordt uh, tijd, ja. Je mag het uh, misschien toch wel een beetje verwachten... van een uh, neo-international dat Boetius ook gaat opstaan... aan die uh, linkerkant bij Feyenoord. Want die heeft nog weinig uh, bruikbare ballen richting Pelle gegeven. Pelle een beetje op een eiland daarvoor in. En uh, nu is het uh, het rondspelen der bal via Pals en Serrero. Terug naar Moisander. Moisander kijkt. Ja, ik denk dat Ajax natuurlijk uh, uit tegen Feyenoord puntje 1-1... Uh, uh, dat ze daar tevreden mee zouden kunnen zijn. En misschien zelfs denken van... Kunnen we hier de volle winst halen? Na een uur spelen staat het 1-1. Overtreding van Klaasie. Vrije trap voor Ajax. Ja, dat puntje dat kan Ajax wel leiden. Feyenoord echter niet. Want PSV is inmiddels al op één punt gekomen. Dus dat zou betekenen dat het gat maar twee punten blijft. Heerenveen zit een beetje op het vinkentouw, maar is nog weg. Ja, Twente is natuurlijk ook niet heel ver uitgelopen. Dus er is alle reden voor Feyenoord om uh, voor, voor die drie punten te gaan. Balbezit nu voor Janmaat, die makkelijk op om hem makkelijk verovert op ziektesom. En opzij legt. Op, ja, op Vilena en Opelle. Maar die worden beide niet bereikt. En dan Ajax met een lange bal eruit richting de Jong. Daar ontbreekt dan de zorgvuldigheid waardoor Feyenoord wel het balbezit kan continueren via de Vrij en via Erwin Mulder. Maar misschien moet je eens wat zorgvuldiger passen als je eenmaal daarvoor in bij Ajax bent. Dan kan het wellicht nog eens wat opleveren. Nu moet Jan Maat weer rennen om die bal binnen te houden. Dat lukt. Ruben Schaken aangespeeld. Schaken weer terug naar Jan Maat. Drie meter over de middenlijn aan de rechterkant. Speelt wel in de voeten van Pelle. Pelle. Goede paas meteen door op Schaken. Maar Schaken houdt een beetje in. En dan kan Blind de bal over de zijlijn spelen. En uh, gaat Janmaat nu uh, met de armen omhoog richting de zijlijn. Om het publiek wat op te hitsen. Dat ze er wat meer achter moeten gaan staan. Want het publiek is ook een beetje gedween nu aan het worden. Ziet dat het niet loopt bij Feyenoord. Dat de passing niet aankomt. En nu dan via een inworp is de bal terechtgekomen bij Klaas. Die brengt de bal in één keer voor het doel. Wordt weggekomen door Veldman. Wordt weer door Klaas. opgevangen kan uh, er gedraaid worden door Vilena. Naar Martens Indy. Martens Indy naar Boetius. Aan de linkerkant van het veld. Maar Boetius wordt van de bal afgelopen. En dan moet Congolo uh, het doen. En dat is een mooi balletje van uh, Vilena op Boetius. Boetius uh, haalt de bal even terug om een voorzet te geven. Immers in de handen van Sillessen. Dit was een mogelijkheid. Een hele goede mogelijkheid voor Feyenoord. Na nou, een goede actie van Boetius aan de linkerkant... zijn voorzet op het hoofd van Immers. Maar die komt de bal recht in de handen van keeper Sillessen. Hij is bereid een wissel voor. Ik denk dat Duarte er zo meteen bij gaat komen. Hij is nu in gesprek met Carlo Lamy... die met een hele grote map allerlei dingen laat zien. Raar moment trouwens om je vakantiefoto's te tonen. Maar goed, dat komt dan... Dat doet hij wel vaker. Hij, wel vaker. hij heeft die map altijd bij zich. Altijd uh, mooie plaatjes laten zien. Nu... Uh... De voorzet van Boetius. Ja, die uh, wordt, uh, op het lichaam, of komt op het lichaam terecht van Palsen. Boetius mag nog een keer vanaf uh, de linkerkant. Ja, hij moet nog op gang komen. Hij kan zijn stempel in deze wedstrijd nog niet drukken. Nu wel een voorzet richting Pelle. Wordt weggekopt uit uh, de doelmond door een uh, stander. Opgevangen door Klaasie. Maar ingeleverd bij Serrero. Ajax en nu uit. Maar uh, voor even. Want Serrero wordt er gewoon uitgelopen door Immers met langere benen. Sneller bij de bal. Jammaat heeft hem weer te pakken. Het publiek begrijpt dat uh, de steun wenselijk is. En de Vrij heeft de bal namens uh, de Rotterdammers. En ja hangen en wurgen weer bij Jammaat. Ja, maar er is wel wat meer druk van Feyenoord. Nu de bal de diepte in naar Klaas eh, Schaken. Schaken heeft... Eh... Uh, blind tegenover zich. Trekt de bal even achter zich langs. En uh, heeft hem nu voor zijn linker. Maar lijkt de voorzet niet te durven geven. Met links. Speelt hem dan naar Janmaat. Klaas, zie, goede Goeie bal, maar buitenspel. Buitenspel van Vilena. Die net uh, op het randje staat. Ja, wij gaan natuurlijk weer. Omdat wij een monitor voor ons neus hebben. Kijken in de herhaling. Of uh, de grensrechter het uh, nu goed gezien had. En uh, ik denk het haast wel. De Worte is nu helemaal klaar om in te gaan vallen. Met het rugnummer 8. En eruit gaat Serero. Die dus uh, terugkwam van de blessure en na 63 minuten vervangen gaat worden door uh, Lirin Duarte die uh, natuurlijk ook op het middenveld gaat spelen. Alhoewel, soms uh, speelt hij dan ook als linksback. Nou, daar zal hij uh, niet inzetten denk ik. ik nee, ook. nee, dat denk, nee, ik, ook dat niet. denk ik niet. Na nou, nee. de eerste wedstrijd tegen Salzburg is dat uh, uh, uh, uh, plannetje gauw in de ijskast gezet. Goed, balbezit zit voor Ajax via een vrije trap, maar gekopt door de Vrij. Nee, Duarte op het middenveld. Hij scoorde natuurlijk vorige week twee keer tegen AZ. Ja. Speelde toen een prima wedstrijd. Nu de vrij nadat eerst een overtreding is gemaakt op Filena. Dat is wel gezien door Kuipers. De dader is Duarte. Dus die laat dan gelijk van zich horen. Fijne trap voor Feyenoord. Een meter of drie, vier voor de middenlijn nog. Stefan de Vrij gaat daarachter staan. En zal het ongetwijfeld lang gaan proberen. Hoewel Ajax houdt het speelveld klein. Waardoor Pelle en Immers in elk geval ver van de goal van Sillissen worden gehouden. Zouden daar achterin moeten opduiken. Maar dan moet je oppassen voor buitenspel. De Vrij schept de bal inderdaad richting Pelle. Pelle schampt de bal vervolgens. Die Immers bijna kan belopen. Maar wordt afgetroefd. Toren van Rijn, die levert wel op zijn beurt weer in. Aan de linkerkant de Feyenoord bij Martins Indy. Boetius, Martins Indy. Dan de voorzet die weer op het lichaam komt van de Ajaxiet. Weer op het lichaam komt van van Rijn. Dan heeft Feyenoord weliswaar terreinwinst. Wat mag het weer ingooien. Halverwege de helft van Ajax nu. Maar het is in die immers. En nou moet Boetius zich spoeden. Want uh, zoveel tijd heeft hij niet. Nou ja, hij blijft knap op de been. Ondanks uh, de storende werkzaamheden van uh, Ricardo van Rijn onder meer. Maar uh, het balbezit is nog steeds voor Feyenoord. Congolo in dit geval. Ja, en uh, steeds op de helft van uh, Ajax. Het gevaar daarbij is dat, uh, dat je zo tegen de counter aan kunt lopen. Maar Feyenoord moet wel. Want we hebben het al een paar keer gezegd. Feyenoord moet winnen. Wil het nog in de race blijven om uh, een mogelijke titel... Als Klaasie de bal heeft. En aan de rechterkant loopt Janmaat vrij. Maar hij zoekt schaken. Die krijgt een duw in de rug van Deli Blind. En krijgt Feyenoord een vrije trap. Waar Klaasie even rust gaat nemen. Hij wil hem heel snel nemen richting Janmaat. Maar Duarte liep hinderlijk in de weg. En dus doen ze het nu rustig aan. Klein duwtje in de rug bij schaken van Blind. Vrije trap. Halverwege de helft. Van Ajax. En daar staat achter de bal Vilena. Ja het was maar een klein duwtje. Als het in de supermarkt gebeurt loop je gewoon door. Maar op een voetbalveld stort je ter aarde. En krijg je dus een vrije trap. Vilena neemt die vrije trap. Maar tilt hem over de goal van Sillissen heen. Geen opwinding. Geen sensatie. Maar gewoon eens een doeltrap voor Ajax. Sillissen neemt ook eens even de tijd. Heeft gezien dat Moisander zich aan de linkerkant aanbiedt. En die krijgt ook de bal van zijn doelman. Finn, de centrale verdediger, schept die bal vervolgens weer op het hoofd van Filena Duarte. Nou, dat is nog op. Ajax helft heeft hem in elk geval te pakken. Wordt dan achtervolgd door Schaken. Maar Ajax voetbalt zich daar, wilde ik zeggen, keurig onderuit. Onder die druk die Feyenoord uitoefent. Maar dat wilde ik zeggen, totdat Blind de bal wil transporteren naar Siktozon en hem gewoon over de zijlijn tilt. Nu heeft Feyenoord dus weer de bal via Jamaat en via De Vrij. En dan gaat het ongetwijfeld breed richting Congolo. Nee, dat gaat het niet, want De Vrij dribbelt richting de middenlijn en steekt hem dan richting Pelle. Pelle kopt, kopt richting Immers. Immers de lucht in met Paulsen terug naar Pelle. Pelle, goede bal naar de rechterkant en Jamaat. Jamaat met Blind tegenover zich. Jamaat met de schaar, nog een schaar. En trekt dan naar binnen, doet dat goed en uh, steekt de bal naar binnen. Waar Boetjes komt, maar Boetjes. Die krijgt hem net niet lekker voor de schoen. Maar de afvallende bal is weer voor Feyenoord, voor Martens Indy. Alles en iedereen op keeper Muldernaal op de helft van Ajax. En dat is al een tijdje het geval. Als Martens Indy er langs probeert te gaan bij zijn tegenstander. Maar dat lukt niet. En dan uh, kan Ajax uh, proberen in avond te gaan. Dat lukt via de rechterkant, via Duarte. Duarte moet wel afrekenen met Klaas. Klaas, één beweging. Duarte is de bal kwijt. Kiesna is erbij gaan zitten. Maar die zit... Vlakbij zijn eigen strafschopgebied. Nou ja, die uh, heft op, op zo'n manier ook elk wel elke vorm van buitenspel op kies naar kruipt nu op handen en voeten over de zijlijn heen. Waardoor uh, dat gevaar geweken is. Maar de bal richting Pelle is ook onvoldoende. Blind kan uitverdedigen. Son, halverwege zijn eigen helft in een duel met Klaas. De IJslander uh, wint. En wordt dan weer opgejaagd door uh, Bruno Martens Indi. Nou, dat kent uh, Ajax wel. Want dat deden uh, de Oostenrijkers van de week ook. Van linksback tot rechtsback, Alles ging afjagen. En alles was er op het moment dat Ajax balbezit had. In die uh, laatste lijn. Als de kippen bij zich helemaal niet druk maken. Om wat er in hun rug gebeurde. Dat doet Feyenoord nu ook een beetje... Met Bruno Martins in die, die dus inderdaad doorjaagt op Van Rijn. Feyenoord heeft inmiddels aan de andere kant via Ruben Schaken de bal alweer. Die dribbelt van rechts naar binnen. En geeft de bal aan Klaasje. Klaasje naar Jammaat. Nog een kwart wedstrijd. 1-1 de stand. Doelpuntenmakers Pelle en Sigtorsson. Allebei in de eerste helft. De laatste Sigtorsson. Een minuutje voor rust. Nu uh, Congolo die de bal de diepte inspeelt. Natuurlijk richting Pelle. Pelle kopt de bal door naar Immers. Immers probeert uh, schaken te bereiken. Lukt niet omdat Blind ertussen zit. En dan gaat de bal over de zijlijn. En is, uh, ja, hij is alweer terug. Kishna die even aan de zijkant... Uh, Behandeld is. En uh, ik kijk naar van de Boer. Lopen natuurlijk uh, mensen warm. Ajax al twee keer gewisseld. Feyenoord nog helemaal niet gewisseld. Maar Feyenoord heeft ook niet echt heel veel op de bank zitten. Waarvan je zegt, nou die gaan we er eens even lekker in uh, rossen. Als uh, vervangers uh, Wesley De verdedigers Joris Matthijs en uh, Sven van Beek. En uh, Mitchell tevreden. Zou een breekijzer kunnen zijn. Maar uh, en de vormer heb je natuurlijk ook nog. Bal gaat over de zijlijn aan. Ja, wanhoopspoging van Lex Immers om de bal onder controle te krijgen. Ajax mag gooien, doet dat heel rustig aan. Als Pelle dan maar de bal naar de zijkant geeft waar Van Rijn gaat gooien. Een boeiend voetbalgevecht, zo zouden we deze klassieker denk ik het best kunnen omschrijven. Er wordt zeker niet briljant gevoetbald, maar er wordt door beide ploegen wel gevochten voor elke meter. Het is echt een duelwedstrijd die een 1-1 tussenstand kent na 69 minuten. Waarbij ik het gevoel heb dat Ajax toch wel in de verdrukking zit in de tweede helft. Niet dat het daar nou heel erg paniekerig van wordt. Feyenoord heeft ontzettend veel de bal, maar creëert eigenlijk bijzonder weinig. Alleen een kopballetje van Lex Immers gezien. En Ajax er nu uit met Blind voorzet vanaf de zijkant. Die door de Jong knap gekopt wordt zeg maar. In de handen van de doelman Erwin Mulder. Ja zo zie je Ajax komt er zo per tijd en wijle eens uit. Maar nu krijgt Deli Blind echt alle tijd om een afgemeten voorzet te geven. En als vervolgens de Jong net iets hoger komt dan Congolo. Moet Erwin Mulder reddend optreden. Dat heeft hij nu weer dat werk dat reddend optreden. Want hij krijgt de bal terug van de Vrij. Moet het nu met zijn voeten doen. Klaasie geeft hem aan Deryl Jamaat. En daar gaat Feyenoord weer richting de helft van Ajax. De diepte in, richting Schaken. Goed gedaan. Mooi zonder erbij. Schaken de bal in de buurt van de cornervlag. Met één man tegenover zich. Gaat naar de achterlijn en probeert de bal voor te geven. Maar het levert slechts de eerste hoekschop in de tweede helft op voor Feyenoord. Wat dat betreft staat Feyenoord voor met 6-2. En gaat het publiek er maar weer eens achter staan. Want dat is ook nodig voor de Rotterdammers. 70 minuten gespeeld. Nog 20 minuten te gaan in deze wedstrijd. De hoekschop vanaf de rechterkant. En kijken of dat iets leuks gaat opleveren als Filena. Achter de bal staat Filena met de bal te laag. Maar die wordt door Klaassen toch nog voor het doel gewerkt. En komt daar voor de voeten van Martens die net niet lekker. Maar hij moet de bal voorkomen door Martens Die doet dat. Gekopt. En dan voor de voeten van Filena. Maar die kan niet uithalen. En dan wordt de bal uit het strafschopgebied weggewerkt. En gaan wij even snel naar Sebastian Timmerman in Amsterdam. En het Olympisch stadion waar Yvonne Nauta op weg lijkt. Om Nederlandse kampioenen te gaan worden bij het allrounden. Bij het ze heeft er uh, achterstand op de Janen Valkenburg weggewerkt in het rechtstreekse duel waar nog één rondje afgelegd moet worden. En dan is Nauta kampioen waar we eerder trouwens een hele mooie vijf kilometer hebben gezien van Irene Schouten. De vrouw die in de zomer aan inlijnsketen doet in de, en in de winter aan marathonschaatsen en lange schaatsen. En die gaat een enorme sprong maken in het algemeen klassement. Schouten gaat tweede of derde worden. Ik denk derde in het eindklassement. En daarmee in ieder geval een tikken balen voor de WK Allround over drie weken in. Maar de titel zit er niet in voor Irene Schouten. De titel gaat naar uh, Yvonne Nauta die nu de laatste bocht uitkomt. En inmiddels een ruime voorsprong op Diana Valkenburg heeft opgebouwd. Ronald, wat is er in de kuip? Er wordt gescoord door Ajax. Veldman is het. Een corner van Duarte. Vanaf de rechterkant wordt onvoldoende verdedigd door Feyenoord. En uiteindelijk lijkt die bal toch weg te gaan. Maar daar is dan Veldman die het laatste tikje geeft. Op de doellijn staat hij zo'n beetje. Erwin Mulder dan toch geklopt. En de centrale verdediger van Ajax zet de Amsterdammers op een 2-1 voorsprong. Ja, Het is stil in de Kuip. Dat is niet zo raar. Want er zijn heel weinig Ajaxiden. Maar zo komt die goal dus tot stand. Nadat eerst Jan maat die bal over zijn eigen goal heen kopt. De corner van Duarte. Ja, dat wordt gewoon onvoldoende verdedigd. Onder meer op de lijn door Klaasie, die die bal, Hij staat bij de paal. Moet die bal eigenlijk wegwerken? Dat lukt niet. En dan valt hij voor de voeten van Veldman. En die tikt hem vervolgens langs alles en iedereen. En zo komt Ajax op. 2-1. Sebas, maak je vader. In het Olympiastadion staan inmiddels zo'n 10.000 mensen te applaudisseren voor de in Yvonne Nauta. Want zij wint niet alleen de 5 kilometer, maar is ook voor de eerste keer in haar carrière Nederlands kampioen allround geworden. Tweede, zowel op de 5 kilometer als in het eindklassement. Diana Valkenburg en derde Irene Schouten. Dat is het podium. En dat betekent dat die drie vrouwen die op het podium staan, samen met Irene Wust, over drie weken het week Allround gaan rijden in Ereveen. Yvonne Nauta dus, de opvolgster van Jorien Mos als Nederlands kampioen Allround. En we gaan vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam weer terug naar de Kuip in Rotterdam. Waar Ajax dus een voorsprong is gekomen tegen Feyenoord. Ronald en Andy. 2-1 de voorsprong voor Ajax doodstil in de Kuip. Waar toch ook een tijdje feest is geweest. Nou, nee, de bal van Immers komt niet aan bij uh, Pelle die stond te wachten. En nu de armen eigenlijk een beetje... Zo bijt heeft van, oh, wat moet ik nou nog doen om hier iets uh, uh, in aan te kunnen keren. Nog 17 minuten heeft Feyenoord om het